met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Apel is een grote vechtpartij geweest. Aan het eind van de middag gingen buiten de hekken tientallen mensen met elkaar op de vuist, zegt de politie. Eén persoon is met een steekwond naar het ziekenhuis gebracht. Ook raakt een aantal mensen lichtgewond. De aanleiding voor de vechtpartij is niet bekend en er is niemand aangehouden. Het aanmeldcentrum in Te Apel is al maanden overvol en asielzoekers slapen geregeld buiten. In een woning in Zoetermeer zijn twee doden gevonden. De lichamen werden aan het eind van de middag ontdekt aan het Kramerplan in de noordkant van de stad. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Een 19-jarige man die in Amsterdam de beroving van een maaltijdbezorger filmde, is vrijgesproken van medeplichtigheid. De man filmde vorig jaar zomer hoe zijn vriend de bezorger met de mes bedreigde en eten en drink afpakte. Hij deelde de beelden op Snapchat en had het daarbij over racen, straattaal voor het beroven. De rechtbank noemt het kwalijk dat er is gefilmd, maar zegt dat er geen bewijs is dat de man van de plannen voor de overval op de hoogte was. De vriend die de overval pleegde is inmiddels wel veroordeeld. Voetbal, Cambuur heeft de eerste wedstrijd na de promotie naar de eredivisie verloren. De Friese verloren thuis met 0-2 van Excelsior. Eerder won Ajax met 3-2 uit bij Fortuna Sittard. Bij rust stonden de Amsterdammers nog met 1-0 achter. Atlete Femke Bol heeft het Nederlands record op de 400 meter verbeterd. Bij de Diamond League wedstrijden in Polen liep ze een tijd van 49 seconden en 74 honderdste. Dat was ruim vier tienden sneller dan het vorige record van Lieke Klaver. Kogelstootster Jessica Schilder verbeterde in Polen haar eigen Nederlands record. Ze stootte naar 19,84 meter. 84.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 ...op het iedere zaterdagavond. Eerst uur het beste van Dansen, RB en een beetje pop tussendoor. De laatste shownieuws, de party-update. En natuurlijk de 10 boven beste plaats voor de Dansfood. En normaal gesproken, de tweede uur DJ Mouser met zijn Global Housewives. Nou, vorige week beloofde ik je, ik was druk bezig om. Uh, vorige week vieren Raimundo uh, de 30-jarig bestaan in, uh, in, uh, in de DJ-wereld. 30 jaar lang is hij al uh, bezig in de clubs. En een uh, groot feest was dat in uh, Escape in uh, Amsterdam. En wij wilden daar live bij zijn, of in ieder geval uh, de muziek van die avond. Uh, nou ja, gebeld, gebeld, niet gelukt. Ik denk, nou, op een nieuw telefoon. We spreken elkaar niet zo vaak meer. Maar het bleek dat hij zelf hartstikke druk had. Uh, ik heb hem gesproken. En uh, hij is er straks in de mix op de radio. Nou ja, hij is er zelf niet. Want hij staat natuurlijk wederom uh, vanavond weer in de escape in Amsterdam. Maar uh, wij gaan zijn mix draaien. 30-jarige bestaan van DJ Raimundo. hier op CFM Zandvoort. Want ja, Zandvoortse DJ, wereldberoemd. En natuurlijk moeten wij bij CFM Zandvoort niet achterblijven. Dus doen we ook een beetje aandacht aan Raimundo. met zijn 30-jarig bestaan uh, in zijn carrière als dj. Dus dat straks. is gewoon lekker de muziek als opening. Horen we trouwens David Peng en uh, Leon Stanford met Push the Feeling. Ik moet je eerlijk bekennen, ik ben vandaag niet helemaal op mijn top. Ik was de hele week een beetje ziek, een beetje grieperig. Het kwam van boven en onderuit. Ja, ik hoop niet dat je het eten bent, want dat het eten, eten misschien weggooien. Maar ja, het gaat iets beter. Ik hoop dat het volgende week beter gaat, want uh, ja, ben je vrij... Weekje vrij, en dan ben je ziek. Is niet uh, helemaal goed. Deze week was ik niet vrij, maar uh, ja, ik was toch ziek. Dus. Tien van hem antwoord. Muziek. Daarvoor zie ik jij in radio getuigd. Onderweg zometeen My Freak met Now or Never. Maar eerst hier Dat Organ. Nine to midnight on your number one. C, C, C, C. C. FM, FM, FM. Now whatever is the no now whatever now now whatever now now whatever now now whatever now now whatever now now whatever now now whatever now now up Ik met Now or Never. En uh, vorige week vertelde ik je over uh, Beyoncé. Ik heb vorige week het nieuwe album uitgebracht. Vorige week vrijdag Renaissance. En uh, twee samples uit het nummer Energy van dat album zijn, uh, die samples zijn eraf gehaald. Zangeres Kelis had kritiek op haar collega geuit. Omdat Beyoncé de samples ongevraagd zou hebben gebruikt. Verschillende Amerikaanse media melden dat twee elementen uit Kelis liedjes uh, Milkshake en Get Along with You nu niet meer te horen zijn in het nummer Energy. En dat is voor ons nog alleen het geval op de streamingdiensten de Tidal en uh, Apple Music in de YouTube video. Zijn de samples nog gewoon te horen. En de woordvoerder van de zangeres heeft de berichten nog niet bevestigd. Plaat van de heeft vorige week vrijdag. Maar lekte donderdag al uit. En een fanpagina van Kelis meldde toen dat er samples van haar muziek in het nummer Energy te horen waren. En ja, zijn hele goede vriendinnen waren het volgens mij. Want uh, ja, B.O.C. heeft niet gezegd van... Hé, uh, hey, uh, ik ga ze gebruiken. Wat uh, vind je ervan? Maar uh, ja, Pharrell Williams zit onder andere achter uh, de muziek van uh, Kelis. Maar ja, uh, yeah, die vangt gewoon een hoop geld. En die heeft gezegd van... Het mag hoor, het mag hoor. Maar uh, ja, niet helemaal kloppend. Maar uh, het is uh, uiteindelijk toch opgelost. Uh. En de man die het ongeluk veroorzaakte... waarbij de vader van Nicky Minaj, om het leven kwam... is veroordeeld tot een jaar Terwijl Zo meldt Z afgelopen woensdag. Na de gevangenisstraf is een rijbewijs voor zes maanden ingevorderd En moet hij een boete van 5000 dollar. Dat is ruim 4900 euro betalen. Ja... Uh, yeah. Daar heb je je vader niet mee terug. Maar in ieder geval krijgt de man dan toch een beetje straf. De vader van Minai, uh, Robert Marai... overleed in februari 2021 op 64-jarige leeftijd... nadat hij was geschept door een auto. De bestuurder reed door zonder hulp te verlenen. Dus ja, komt hij er nog makkelijk vanaf hè? in. Jaart. En uh, ik weet niet of het nummer van Charlie Loudloos en Mental Theo kent. Stars. Nou, ik heb hem hier even uitgetest. Maar onze apparatuur is uh, ja, geschikt. Maar het nummer uh, heeft de uh, afgelopen zaterdag, Nou ja, vorige week Ervoor moet ik dan zeggen. Ervoor gezorgd dat er iets in de apparatuur van het radioprogramma... ...Zomerspijkers werd opgeblazen. Studiogast Niels van der Laan wilde het nummer graag horen tijdens de uitzending. Met als gevolg gekraak op NPO Radio 2. Ja, de apparatuur was er niet tegen bestand. Normaal draaien ze dat soort muziek natuurlijk niet. En uh, ja, ging niet helemaal goed. Uiteindelijk is het weer opgelost. Maar uh, je hebt eventjes uh, behoorlijk gekraak uh, gehoord... ...als je een uh, uh, luisteraar bent van NPO Radio 2. Wij niet natuurlijk, want wij houden van stevige muziek. En dat hoor je natuurlijk... hier op ZFM Zandvoort. Wat dacht je van de Cheesecake Boy remix van Bandi? Bandi, je die hier op de radio. Oh, serieus die man, hoe kan ze split mijn jaren? Die jaren maakt. Oh. I'm a good come on. a good girl, I'm a the Netherlands, and around the world, this is the Nightwalk Mainstage, only on CFM. CFM, CFM. Met Dale. en daarvoor horen we hard drive met Deep Inside, de top Edwards Remix. En zo werd het even tijd voor de partyopdate. Wat voor leuke feesten er allemaal op. gaande op deze zaterdagavond, 6 augustus 2022. Nou, zoals eerst beginnen we even met Escape in Amsterdam, wekelijks feestje Brainwash begint om 11 uur duurt tot 5 uur in de ochtend... in natuurlijk de Escape in Amsterdam. Voor meer informatie, check de website escape.nl. Dat is natuurlijk onze eigen zandversteem, dus Raymundo. Die hoor je straks ook in, dit, in het tweede uurtje met de jarige jubileum. Hij bestaat al 30 jaar euh, als dj. Ja, niet, hij bestaat zelf. Hij is al een stuk ouder. Hij is al een oude lul, uh, hè? Ja, ik mag het zeggen, ik ben zelf ook... Uh, voor mij ben ik zelfs nog één of twee jaar ouder als uh, Raymond. dus ik mag het zeggen. In ieder geval vanavond Raimundo. Hij doet de line-up en dat doet hij samen met Mark Benjamin en uh, Michael Toulouse. Vanavond dus in de Scape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Rainwash En straks hoor je hem. Raimundo een uur lang in de mix hier op CFM Zandvoort. Nog een leuk feestje. Een stukje voorbij. Uh, een scape aan de rechterkant. Kom je bij Club R. Daar is uh, trouwens Raimundo ooit begonnen toen het nog de IT heette. Dan was hij uitgenodigd door uh, Marcelo. En uh, ja, de, de rest is geschiedenis. Maar in ieder geval uh, het heet tegenwoordig uh, Club R. Iedere zaterdag Throwback. Every Saturday begint om 11 uur. Duurt tot 5 uur in de ochtend in Club Air. Dat is hip-hop en RB. En voor meer informatie, throwbackafgekort.nl of air.nl. En dan hebben we nog een wekelijks feestje. Dat is Encore in de Melkweg in Amsterdam. Iedere zaterdagavond begint er op de klok van middernacht. en duurt tot vroeg in de ochtend. En voor meer informatie, Encore Amsterdam aan elkaar geschreven: Encoreamsterdam.nl of Melkweg.nl. En dat is Hollands Home of hip-hop en RB. En lidmaatschap is niet verplicht. De levensgrens is wel 18 jaar of, uh, of ouder. Zo, ja, de ziekte speelt nog een beetje. Ik heb de hele week last van uh, boeren. En uh, ja, ik weet niet, maar uh, <laughs> dan komt er zo'n rotte uh, eiengeur uit. Het is echt ranzig. En in ieder geval vandaag groot feest in Amsterdam. Niet alleen maar uh, natuurlijk uh, al de feestjes in Amsterdam. Maar uh, het, vandaag was ook het Canal Parade Amsterdam 2022. Dat begon om uh, 12 uur vanmiddag. En uh, duurde tot 6 uur vanavond... Uh, de Canal Parade dan. En we natuurlijk al die bootjes. En uh, ja, voor meer informatie check pride.amsterdam.nl En uh, ja, het is een van de meest bekende, beroemde feestjes Amsterdam Pride. Het is al de hele week is het feest in Amsterdam. En uh, ja, het gaat uh, vanavond verder op de Dam in Amsterdam. En natuurlijk nog een paar clubs die uh, aandacht besteden aan de uh, aan, uh, Gay Parade. En vandaag hadden we dus de Kanaalparade uh, En uh, voor de rest, vandaag het Amsterdamse Bos hadden we Dekmantelfestival. En op het Beursplein hadden we Crash. Uh, nou, Dam is, uh, vanaf 7 uur is begonnen... Mainstage Pride Amsterdam. Natuurlijk in het Nelson Mandela Park uh, het Kwaku Friday Concert. Nee, zat. Eh? Nee, ik, ik zit gewoon <laughs> verkeerde lijst te lezen. Het is wel erg, hoor. Dus, uh, hè, ja, als je een beetje ziek bent geweest... en kun je geen drank drinken, dan gaat het ook niet goed. In ieder geval dekmantel is wel de zaterdag is vanmiddag begonnen. En uh, in Alkmaar aan het Finally Fiesta uh, Summer Festival... Begonnen om 1 uur. Nou ja, Canal Parade... Uh, vandaag om 12 uur begonnen. Natuurlijk allemaal straatparties, vanaf 4 uur vanmiddag was dat. En de steeds Pride Amsterdam is wederom ook vanavond op de Dam, net als gisteren. Dus ja, er is genoeg te doen in Amsterdam als je daarvan houdt. En natuurlijk, ja, de feestjes zelf. Onder andere natuurlijk de Escape in Amsterdam met onze eigen Zandvoortse Raymundo. En die hoor je straks in het tweede uurtje een uur lang in de mix op de radio DJ Raymundo. Dan gaan we door met muziek. Mark Knight heeft een remix gemaakt bij Feelings for You. Je hoort nu hier op de radio.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 Nightwalk, Nightwalk. was Bobby Blanco en Mickey Modo. Een oude gouden klassieker. 3 AM. En daarvoor de Javi Reina met a Burning. En zo werd het even tijd voor de, de Nightwalk 10. Welke platen zijn er erg populair in de clubs. Op de radio, op de streams en natuurlijk op de, op de festivals. Hè. En uh, ja, kijken of we nog steeds dezelfde nummer 1 hebben als vorige week. Deze week op 10. Drake Massive Gaat er langzaam uit. Op 9. Boots met Thumb Like Dope But Different. Op 8. Bob St. Clair en Eva. Track met Deep Inside of Me heb je het straks gehoord. Heb. Op 7 Butch met No Worries, de 2022 versie. Op 6 Rune Arcade en Claptone in de Claptone remix van Calabria. Op 5 Butch met uh, No Worries, de Toman remix. Het staan er meer of de dus uh, deze week. Op 4 deze week 11 Systems met Afraid to Feel. Op 3 Steve Appleton en John Smith met What a Life. Op 2 Sebastian Drums en Avisie, de remix van Mark Knijpe en My Feelings for You heb je ook het straks gehoord. Heb. En uh, trouwens Bob Sinclair, heb je nog niet gehoord, maar die ga je straks horen met Deep Inside Of Me. Ik uh, liep alweer voor op de playlist, maar deze week op 1, nog steeds op 1 voor de derde week. Bob Sinclair in een remix van met World, Hold On. Nou, die ga je straks horen in de mix van uh, DJ Raymondo. Ik heb hem al even uh, gecheckt, die mix, dus het uh, eh, gaat helemaal goed komen. En we hebben een andere nummer, uh, een andere plaat die we nu voor je gaan draaien. Niet de nummer 1 uit de Nightwalk, 10, die hoor je straks bij Raimundo. Maar die is die Aquila Future in The Goomba Freaks. door het hier in de Nightwalk. Águila del monte, del monte será, se le oye en las voces como el pavo real, se le oye en las voces como el pavo real. Águila del monte, del monte será, se le oye en las voces como el pavo real, se le oye en las voces como el pavo real, cada vez que voy al mar. At del Monte, tenemos que ser actos. Leguen a poste. Comentaureal. At Villa del Monte, tenemos que ser actos. Rabio Mario Zumforts. Rabio Mario Zumforts. Your hookup to the hottest party vibes across the Netherlands and around the world. Woo! This is the Nightwalk Mainstage. Only on CFM. CFM. CFM. Van A Stranger Danger Future in Tobouris Met Found House. Ook een oude gouden klassieker in de New jasje. En daarvoor horen we Bob Sinclair een A-track. Met Deep Inside of Me. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer. En dan is het tijd voor een man die al 30 jaar in het vak zit. Vorige week, vierde, hij de Escape in Amsterdam. En toen begon het al vroeg. Ik heb de filmpjes gezien. Uh, hè, maar uh, vanavond doet hij het hier op CFM Zonvertog. Is even helemaal over. Je hoort hem zometeen na het nieuws een uur lang. In de mix. DJ Raimundo, 30 jaar al DJ. Dus, uh, wordt een hele goede mix. Echt, uh, zoals we van hem kennen, natuurlijk een hoop house classics. Door het zometeen op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Maar eerst hier nog even muziek. Voor aan het nieuws en weer. Toby Avella met Feel It. Ik zeg tot zometeen na de break.